En in Noord-Brabant zijn het aantal coronabesmettingen bijna verdubbeld. Afgelopen week zijn er 1316 Brabanders positief getest op het virus. Dat maakte het RIVM afgelopen dinsdag bekend. Vorige week werden er 743 Brabanders positief getest op het coronavirus. Zes Brabanders belanden ook in het ziekenhuis. Eén persoon overleed aan de gevolgen van het virus. In Goorlen zijn het afgelopen week 23 mensen positief getest. Dat zijn er twee minder dan vorige week. Toen hebben 25 Goorlenaren te horen gekregen dat ze positief waren. Naar bergen hebben Goorlen en Eersel de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Ook hebben we een melding gekregen dat bij de Keizer, de scholengemeenschap, de VSO, ook wat coronatesten in afwachting zijn. Zo was er vorige week al een leraar thuis. Die bleek achteraf geen corona te hebben. Maar vandaag waren er ook weer meldingen van leerlingen die hoesten en verkouden zijn. Eén daarvan is getest op het coronavirus en krijgt binnenkort de uitslag. Dan nu het weerbericht. Er vallen de komende dagen af en toe buitjes. En de temperatuur in de nacht koelt af naar 10 graden. Het wordt tussen de 15 en 18 graden met een forse wind. Dit was het Regio -nieuws. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis. Alleen zo voorkom je dat je anderen besmet. Als we dat allemaal doen, kunnen we blijven genieten van onze bewegingsvrijheid. En voorkomen we dat het virus zich weer snel verspreidt. Dus blijf thuis. En maak, zelfs bij milde klachten, direct een afspraak voor een coronatest. Bel voor een test bij jou in de buurt 0800 1202. Vind jij twee uur in het live ook te weinig? Op 11 oktober gooien we 12 uur lang de zender vol met slapgelul en harde muziek. Ter ere van het 10-jarig bestaan van ons programma. Een vullende nacht met obscure figuren en een prikkelende programmering. The In It Live haalt door. 11 oktober van 8 tot 8. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Lokale Goorle. De Omroep voor Ghole en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. En het laatste nieuws op lokaleomopgolen.nl. Lokaleomopgolen. 182. Ze hebben ook een nieuwe zin, die heet uh, Quarantine, met uh, de legendarische zin I've, uh, I thought that things were fucked up in 2019. Nou, inmiddels uh, weten we veel beter. Uh, kan wat, wat, mij, wat mij betreft ook op een uh, tegeltje. Um, dit was een, een oudje van ze, The Rock Show. Nou, inderdaad, die hoor je tot... Uh, 11 uur vanavond. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Going Underground op het Logale Het alternatieve muziekprogramma van dit prachtige station. Daarvoor ook nog Radiohead High and Dry. En ook Royal Blood met Little Monster. En die band die komt morgen voor het eerst in drie jaar met nieuwe muziek. Ik uh, kijk daarnaar uit. Hey, uh, goedenavond, zoals ik al zei. Uh, het is uh, Going Underground tot uh, 11 uur vanavond. De beste alternatieve muziek. Met ja, toch wel een beetje een uh, speciale uitzending. Een beetje in een speciaal jasje. Ik heb ook zelfs een speciaal jasje aan. Dat kan toch geen toeval zijn. Um, want ja, het, uh, de herfst is begonnen. Dus. Ik wil eigenlijk het volgende uur uh, ja, wat herfstnietjes gaan draaien. Maar daarna, het laatste uur, derde en laatste uur... Dus het tien en elf is dat. Dan draai ik een, een uur lang alleen maar Rick Rubin-producties. Ja, dat wordt, uh, dat wordt nou al een groot feest. Uh, denk aan... Uh, ja, hij is zeg maar de man achter het debuut van de Beastie Boys. Hij heeft dingen gedaan met Run DMC, met Public Enemy, met The Black Crows en nog zoveel meer. Nou, dat uh, het laatste uur. Dan uh, ga ik gewoon een uur lang alleen maar dingen draaien die hij geproduceerd heeft. Maar dat is allemaal voor straks. Verder ook veel nieuwe muziek. Als jij iets hebt uh, ja, waarvan je denkt, hé, hey, maar dit is gaaf. Dit ken jij vast nog niet. Dit moet, jij, ik, dit, dit moet iedereen kennen. Niet alleen jij, maar iedereen. Dan mag je het ook doorgeven via 013-504-1344 of facebook.com slash going Underground uh, alternative radio. En uh, nou ja, wie weet hoor je dan zometeen jouw liedje op de radio. Maar natuurlijk, om jou een beetje wat uh, denktijd te geven, begin ik altijd. En deze die kwam afgelopen vrijdag uit en ik heb hem uh, toen ook al gedraaid in uh, Het Houdt Niet Op. En wat een fijne single is dit weer van uh, Black Honey. Wat een bente uh, is dit inmiddels. Uh, de nieuwe single die hoor je nu, die heet Run For Cover. Goeie Van Black Honey, die heet Run For Cover Afgelopen vrijdag uh, kwam die uit En uh, ik hoop ook dat ze ja, binnenkort uh, Met een nieuwe album gaan komen Want die vorige zin op Beaches Die heb ik heel veel uh, gedraaid Ook ja, die, uh, die was ook al zo fijn Dus ik hoop binnenkort een nieuw album van Black Honey Dat zou uh, heel erg fijn zijn um, Ja En nou is het eigenlijk jouw beurt Want dit is dan mijn favoriete liedje van het moment Black Honey met Run For Cover Maar ja, wat wil jij horen? Misschien heb je laatst wel iets onder een Netflix serie ontdekt Of onder het sporten, bij het hardlopen Laat me even weten. Ik ben benieuwd naar jouw suggestie. Nu tijd voor een echte classic. Back to the 80s met you two. Sunday Bloody Sunday.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 The Sabian en Underdog Waar men naar terug werd bekend dat Tom Megan, al ruim 20 jaar, zanger van de band, uit de band stapte Want het had allemaal te, mee, te, ja, te maken met seksueel wangedrag, hij had zijn vriendin mishandeld maar ja, soms hè, moet je gewoon de, de kunst loszien van de persoon daarachter zelf. Dus vandaar toch Kasebion op de radio met het lekkere Underdog. Uh, daarvoor YouTube en Sunday, Bloody Sunday. Ja, dan het muzieknieuws van de afgelopen 24 uur. Het muzieknieuws van woensdag 23 september 2020. Betty Smith, RM's Michael Stipe en vele andere artiesten die hebben samengewerkt voor een nieuwe versie van Smith's People Have the Power. Deze nieuwe versie heeft een heel duidelijke boodschap, Vote. De video uh, die werd online gezet voor de zesde verjaardag van Pathway to Paris, een uh, non-profit organisatie mede opgericht door de dochter van Betty Smith. De release van de video valt ook samen met Climate Week New York City. En andere uh, artiesten die meedoen zijn onder meer uh, Cindy Loper, Tony Hawk, Stella McCartney, The JJS, Nick Zinner en de Strokes, Nicolai Fracher. Ja, De video heeft eigenlijk maar een heel simpele en duidelijke boodschap. Vote. Stem op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van uh, 2020. Um, ja, in november is dat. Uh, maar het is ook een boodschap naar de hele wereld om een stem te laten gelden tijdens lokale verkiezingen. Wanneer deze ook zijn. Stem vaak en altijd in je land, stad of gemeente, in je school. Stem of iets te kiezen of om tegen iets te zijn. Nou, even een heel klein stukje dan uh, van die versie. Want ja, liever hoor ik natuurlijk gewoon het origineel. Even kijken of ik hem hier heb. Even een stukje spoelen natuurlijk. Dan een icone ook hè, Paddy Smith, Godmother of Punk. Nou ja, uh, Paddy Smith dus, Michael Stipe en ook uh, Cindy Lauper bijvoorbeeld, uh, die doen al allemaal mee op uh, deze nieuwe versie. Dan vandaag die Bruce Springsteen zijn 71ste verjaardag en wie jarig is trakteert, de Bos die kan dat als geen ander en kondigt de nieuwe single Ghost aan. Die is waarschijnlijk morgen uh, op zijn 71ste verjaardag kondigde Bruce Springsteen dat morgen, ja dus de tweede single uh, ja, komt van zijn album Letter to You. Dat is uh, ook nog eens een uh, tractatie van formaat. Letter to you. Dat is het twintigste stuur al van Bruce Springsteen. Komt op 23 oktober uit. En voor dit album is Springsteen vertrouwd met de E-Street Band de studio ingedoken. Begin september kwam de titeltrack Let It U, U Uit. En vandaag laat Springsteen weten dat de tweede single Ghost morgen verschijnt. Springsteen deelde ook gelijk een deel van de songtekst en een foto in zijn tijd bij de Castles. Dat was zijn eerste band, ja. Alleen de echte fans die weten dat. <tok> Ik ben er daar eentje van inderdaad. Zijn eerste band die, waar je in zat heette de Castles inderdaad. Ik heb nou ook hier een hele oude, oude foto voor me. Ik herkent hem gewoon bijna niet. Oef, hoe mooi is dat? Uh, straks ook even iets draaien van Bush Springs, want vandaag 71 geworden. Ja, en dan is er ook nieuwe muziek. Uh, en ja, gisteren begon de herfst en als je Fleet Foxes zegt, dan zeg je herfst. En dat heeft de band inmiddels ook door. En precies op het moment waarop de astronomische herfst uh, ja, gisteren begon, drop, dropte de band een nieuw album. Gisteren was dat om 1 over half 4. Sure, zo heet het nieuwe album. Er is lang aan gewerkt. De band die in september 2018 de studio in. En pas deze maand is het album afgewerkt. Nou ja, komt dus, kwam dus gisteren uit waarop de Astronomische Herfst begon. Op, om 1 over half 4. En natuurlijk is daar een, een single van. En die wil ik je nou even graag voorschoten. Ik ben ook benieuwd wat je ervan vindt. Mag je laten weten. De nieuwe van Fleet Fox is de track van de dag. Die heet Can I Believe You? muziek van Fleet Foxes. Can I believe you? Het is opgenomen voor en tijdens de lockdown in Hudson, New York. Ook in Parijs, Los Angeles, Long Island City en New York City. De album bevat 15 tracks en is geïnspireerd door de helden van Fleet Foxes, frontman Robin Pecknold. Inspiratie kwam uit artiesten als Arthur Russell, Nina Simone, Sam Cooke, Emma Hoyt, Segwe, Mariam, Gerbro... En, uh, en meer. En uh, nou, bij het album ook een, uh, een, heel, al, ja, een hele film van 55 minuten. Uh, Zanne van Fleet Foxes... Uh nou ja, dat zijn dus zijn grote inspiratiebronnen uh, Even kijken oh, of, ja, Die film die je bekijkt, die kun je volgens mij gewoon op YouTube vinden Ja um, Nou ja, ik vind het in ieder geval fijn En recent ook Ik ben mijn, uh, ja, ik, of tenminste benieuwd, ik heb het al een keer geluisterd Maar ik vind het eigenlijk altijd wel fraai wat ze maken Die uh, gasten van uh, Fleet Foxes Nieuwe album is er uit en dit uh, was de nieuwe single Can I Believe In You, gisteren uitgebracht Trek van de dag Zometeen meer nieuwe muziek, maar eerst ja een echte herfstclassic. werd een een hit in de herfst dit uit 1999. Andrae Johnson, Glorious. <laughs> Here she comes with the master plan.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 Like a brand new day Belly dancing across the room In the moonlight I watch her sway To her rhythm I'll go as groom with grace Laatste nieuws op lokaleomopgoorle.nl Lokaleomopgoorle.nl en Just Move. Ze noemt zichzelf een beetje de indie Britney Spears. Ik vind, dat, uh, ik vind dat wel grappig. En ja, wat een ontzettend fijn liedje. Vorige week uh, voor de eerste keer gedraaid. En uh, het doet uh, overal en overal nergens aan, aan denken. Het doet denken aan uh, Stone Roses. Um, het doet denken aan Backbite Dope Demand. He, dat uh, dat loepje. Alhoewel, dus ook weer niet van King B zelf, maar van uh, Herbie Hancock. Alhoewel, nou, nou wordt het heel veel nerder, dus uh, laat ik het nou maar gewoon doorgaan. Maar het is in ieder geval een uh, heel fijn liedje. Pixie And Just Move. Daarvoor uh, Andreas Johnson en Glorious. Ja, en over Pixie gesproken, dan kan ik eigenlijk deze band er uh, wel, uh, ja, de draaien. Ik ben benieuwd hoe lang ik dat vol ga houden, want ik ben natuurlijk uh, best wel behoorlijk Pixies fan. Maar gewoon iedere keer als ik Pixie heb gedraaid, zet ik gewoon een S achter en dan draai ik de Pixies ook daarna. Kurt Cobain, het was een van zijn favoriete bandjes dit, Pixies. Gigantic. And this I know, his teeth is as snow. What a gas it was walk her every day into a shady place with a lips, she said, she said, hey, pa, pa, let's have a ball, hey, pa, Gigantic. Ah, leuk. De Pixies en daarvoor dus Pixie zelf, de Nieuwe Zandres. Just Move. Ja, de, deze week even geen uh, album van de week, maar uh, dat uh, maakt helemaal niks uit, want... Volgende uur dan gaan we al een beetje die herfstracks uh, induiken. Dat zo meteen. En natuurlijk het laatste uur. Misschien heb je het al op Facebook voorbij zien, komen, zou je zo maar kunnen. Laatste uur, tussen 10 en 11 draai ik alleen maar Rick Rubin producties... Denk aan muziek van Run DMC, MC, van Slayer, Beastie Boys, Public Enemy, The Cult, Black Rose, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Rage Against the Machine, Audioslave, Johnny Cash en Metallica. En eigenlijk nog zoveel meer. Straks tussen 10 en 11, een uur lang alleen maar Rick Rubin. En wat zijn deze gasten nog steeds goed hè? Vond eens, dit is de nieuwe sinnel, die heet a Lucid Dream. On the back, and you're in the track like a cat on the back of a chair. And the clouds all below forty, and wants to look down the detail of see the affair. And it's hard on back, and the main thing is that the rain right, changed the rest before the you there. Are. Always there. When the rain change direction the, the play of play tricks in the hair I'm a look in the mare, And it's all coming back And you're prowling the track Like a cat on the back of a chair And the bullets and bottles Shot up like a one bullet Drunk and I poison in despair And it's all coming back And the main thing is that The rain changes direction Before you're there ah, ah. All gone on throne Are you prone To being anyone else Other than you Are you all prone Does anyone know And just wanna come see a place And see you sing I was there When the rain changed direction the played a play, play Tricks in the hair I'm the looking for dead I'm on talking about And you. Pray. And it's hard from the back and the main thing is that the rage changed the rest and I was there When the rage changed the rest and I better play tricks in the head on a look and I'm dead And it's hard from the back and you're bailing the track like a cat on the back of a chair And the quarter is so far and shut off like a one bullet jump and I'm going to despair And it's hard from the back and the main thing is that the Something Just to get close to, you, just close enough to tell you that You do something to me Something deep inside Paul Weller, natuurlijk, hè, van The Jam. Maar ook Style Council. Eigenlijk alles wat hij maakt, vind ik wel goed. Ook zijn solo materiaal. Wildwood is natuurlijk prachtig. Maar ook deze You Do Something To Me. Echt zo'n herfstplaatje. Hè. Ja, die gaan we ook uh, behoorlijk wat uh, draaien het volgende uur. tussen 9 en uh, 10. Dat wordt uh, in ieder geval fijn. Het is, het is mijn favoriete seizoen, uh, trouwens. De herfst. Ja, ik, hey, je hebt natuurlijk de zomer en ja, lekker warm. Uh, maar op een gegeven moment ben je toch toe aan iets anders. En ja, gewoon... Nou ja, dus gewoon dat binnenzitten en dan regent het. En gewoon naar buiten kijken naar de regen. Hè. Regen is niet fijn. Tenzij gewoon even gewoon naar kijken, naar staren. En dan gewoon je favoriete muziek opzetten van die deprimerende muziek. Ja, eerlijk is dat. Uh, we gaan het niet heel erg maken hoor, maar even een paar uh, dingen die ja, vind ik wel leuk om te draaien. En misschien is het ook wel leuk om ergens in oktober of zo dan gewoon echt een volledige uitzending met alleen maar van die herfstmuziek uh, te draaien. Lijkt me wel leuk. Nou ja, dat uh, zometeen. Eerst nog even wat nieuws. Deze band uh, die stond al in het voorprogramma van uh, Pip Blom en ook uh, van Sportsteam. Ik heb het over Home Counties. That's where the money's gone. Nou dat weten we inmiddels hè, Prinsjesdag. Een week geleden, dus we weten nu waar het geld naartoe gaat. Ik dacht op een gegeven moment van doe mij ook maar een miljoen, maar helaas. Home Counties, nieuwe muziek. Monica. Dit is het regionieuws. De fastfoodketen in Tilburg heeft de handdoek in de ring gegooid. Zal zich niet juridisch verzetten tegen het feit dat de gemeente Tilburg haar niet wil hebben in het voormalig EVE-pand in de spoorzone. De directie van de fastfoodketen heeft dat nu geaccepteerd. Dat zegt wethouder De Vries van D66. Hij heeft het namelijk schriftelijk zwart op wit. We hebben er een goed zakelijk gesprek over gehad, zo zei hij. De centrumzaak van de fastfoodketen komt dus niet in de spoorzone. Al dus de laatste berichten. Er is door de gemeente Goorland groen licht gegeven voor de Zuidrand en het plan voor de Hettenwei. Op de agenda van afgelopen dinsdag stond het bestemmingsplan: om eerst 155 woningen en later nog eens 35 huizen te bouwen. Op het voormalig Van Bezoutterrein. Daar kwamen wat opmerkingen over. De SP, de arbeiderscholen en Riel en PACH zijn bijvoorbeeld teleurgesteld... over het aantal betaalbare woningen dat daar nu wordt gebouwd. Het zijn er namelijk veel te weinig, zo vinden de progressieve fracties. Als je daar in de toekomst een huis wilt kunnen kopen... dan moet je twee keer modaal verdienen, want anders lukt dat niet, zo zeggen zij. Tot besluit het weerbericht zonnige periode en ook veel bewolking. Vooral in het westen, daar vallen ook enkele buien. En op andere plekken in het land ook. Het wordt ongeveer 19 graden en lokaal 25 graden tegen de Duitse grens. We hebben te maken met een zuidwestenwind en die is krachtig langs de kust. De komende dagen is het vooral bewolkt en langs de kust vallen hevige buien. De temperaturen liggen dan een stuk lager, rond de 18 graden. Dit was het Regio Dankjewel Erik. Zometeen muziek van Arctic Monkeys, Bush en de Staat komen eraan. Helpt u kinderen met een handicap door deze moeilijke tijd? Steun dan het werk van het gehandicapte kind. Ga naar laatste Spelen.nl of sms spelen naar 4004 en doneer een tientje. Ik ben Maxime. Ik ben Karlijn. En je hoort ons elke zaterdag bij Het Maxime op de radio. Tussen 12 en 2. Met een nieuw thema elke week. Thema met... trivia. En we doen Karlijns headlines. Game nieuws. Wat we nog meer willen. <laughs> Precies. Dus uh, elke week kun je naar ons luisteren. Het de radio. Staat uw naam nog steeds niet op deze plek? Informeer naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorle.nl Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Tells me it's home time But I'm not finished Cause you're not by my side And as I arrived I thought I saw you leaving Carrying your shoes Decided that once again I was just dreaming Of opening to you Now it's three in the morning And I'm trying to change your mind Left you multiple best calls And to my message you reply. Why you only call me when you're high, high Why do you only call me when you're high Somewhere darker, talking the same shite I need a partner, well are you out tonight It's harder and harder to get you to listen Or I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's three in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple. En het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl Lokaleomopgoorlen.nl I want you to remember A love so full like I said as always And I want you to surrender Nederland toch wel trots op zijn, hè? op deze Nederlandse band, de staat. Kijk, ik vind er zit we applaus bij ook. Input Source Select, daarvoor Bush, de Chemical Petrina's en ook nog de Arctic Monkeys. Why do you only come me when you're high? Ja, en ik zeg ook high, want uh, welkom bij het uh, tweede uur van Going Underground op Lokale op opgeholen, het die programma van uh, deze prachtige zender. En we hebben nog een druk programma. Want het volgende uur tussen 10 en 11, dan hoor je alleen maar producties van Rick Rubin. Een van mijn favoriete producers. Ik heb daar nou al zin in. Je gaat de muziek horen van The Beastie Boys. Van Randy MC. Even kijken, het zit er allemaal tussen Black Crows. Ehm. Um... Ik pak even, Red Hot Chili Peppers, uh, System of a Down, Rage Against the Machine, Slave Johnny Cash, Metallica. Ach, hij heeft zo ontzettend veel gedaan. Het is maar een kleine greep eigenlijk wat ik, uh, wat ik ga draaien. Ik kan op zich drie uur vullen met muziek waar hij iets mee uh, te maken heeft. Maar uh, ja, dat ene uurtje wordt sowieso wel heel mooi. Dat is volgende uur. En ja, dit uur we gaan een, een beetje qua tempo gaan we een beetje omlaag. Want... Uh, dit uur ja, wil ik eigenlijk vooral een beetje aandacht besteden aan de herfst. Want ja, die is gisteren begonnen. In oktober denk ik dat er wel iets van een uitzending komt met ja, echt alleen maar herfstmuziek. Of echt alleen maar een, een uur lang ja, hele deprimerende ja, DNA, ik, vind, ik vind dat fantastisch in ieder geval. Ik, het is misschien wel mijn favoriete seizoen. De zomer ben ik, ja, hou ik ook van. Hè? Die, die lekkere warmte en dan lekker buiten op het terras zitten ofzo. Uh, maar ja, de herfst, het heeft wat. Dat binnenzitten, dat kijken naar de regen... Um, en dan ja, gewoon je, een, een, een plaat opzetten, een LP. Heerlijk is dat. Um, echt, het, het, het ook donker worden, het eerder donker worden. Um, het, het, het wat kouder is, het echt knus binnenzitten... He, dat, dat heeft de herfst. En de zomer die heeft dat helemaal niet. Dus ja, ik, ik vind dat fijn. En er zijn, natuurlijk zijn er heel veel uh, herfsttracks. Uh, je hebt natuurlijk uh, nou ja, als, als ik een herfstplaat op zou moeten zetten, of in ieder geval een een artiest waarbij ik aan de herfst denk, nou ja, vorig uur hebben we Fleet Foxes gehad, maar ik moet ook meteen denken aan Tom Waits, ik moet denken aan het werk van Nick Drake, aan The National, nou ja, een paar van die dingen, zometeen niet per se die artiesten die ik nou net noemde, maar die komen dan waarschijnlijk wel volgende maand bij, maar er zijn heel veel dingen natuurlijk. Maar een paar van die dingen wel, uh, wil ik wel even draaien. Eerst ook gewoon uh, nieuwe muziek, want uh, dat is er ook. En Lisanne die wil graag deze nieuwe horen van Naf Batiefs. Ja, en dat zou wel eens een wereldhit uh, kunnen worden, deze nieuwe ballet van ze. Impossible. Breath, let it go. Felt the settle, so I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because. I could drown myself in someone like you I could dive so deep I'll never come out I thought it was impossible But you make it possible Love it stings and then it laughs At every beat of my battered heart A sudden jolt, a tender kiss. I know I'm gonna die of this, and that's because. 2000 van nothing but tears. Vorige week kwam die uit. Impossible, zo heet hij. 23 oktober dan komt het langverwachte album van deze gasten, hun derde alweer, Moral panic. En dan staan ze volgend jaar vrijdag 12 november 2021. Wat een endweg zeg. Staan ze daarmee in de Zikkerdome. Afgelopen vrijdag begon de kaartenverkoop. Nieuwe zin van Navin nou, ik vind het mooi hoor, Lisan ook, want die volgde aan en ik, ja, dit zou zomaar eens een wereldhit kunnen worden hoor, dit is impossible. Uh, net draai ik uh, Bush met The Chemicals Between Us en ik vind het altijd leuk om uh, platen een beetje te koppelen, dus ik dacht dan gaan we nou van Bush naar Kate Bush, kleine stap natuurlijk. Running up that hill, a deal with God. 16jarige leeftijd ontdekt door Roger Waters, hè, van Pink Floyd. En uh, ja, In de jaren 80 deed het helemaal zelf. Kate Bush Running Up Dead Hill. Wat een uh, track is dit nog. Uh, prachtig. Um, jouw favoriete herfsttrack. Je mag hem doorgeven via 013 504 1344 of facebook.com slash Going -on -the Alternative Radio. Jouw favoriete herfsttrack. Denk er maar eens even goed over na. Mag je laten weten. Ja, ik vind dit ook, ik denk dat dit wel een van de soundtracks van dit jaar gaat worden trouwens. Dit is nieuw, The Japanese House, samen met uh, Justin Vernon van Bon Iver. Het heet Dion. Dion. En het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl lokale I'm magnificent Boniver, Hallucin, stonden vorig jaar, um, ja waren een van de hoofdex van uh, Best kept secret, zouden dat dit jaar eigenlijk uh, volgens mij ook zijn. Um, maar nu zijn ze het volgend jaar uh, weer, uh, dus ja, dus net verschoven natuurlijk. Boniver, ja, het, het is prachtige muziek, um, het is uh, nou, ja, voor sommige mensen best wel ook ingewikkeld, want uh, nou, ja, die, uh, die gasten die hebben vier platen uit en de eerste twee, dat is een beetje indie, indie folkachtig, indie rock. Uh, en de tweede, de, de, ja, de derde en de vierde zijn behoorlijk ja, ja, experimenteel uh, en ja, daar moet je echt van houden en nou, ja, die, die moet er ook echt gewoon even gaan voor verzitten, want het is een beetje een eigenwijze man, hij doet het altijd op zijn eigen manier, uh, Justin Vernon, maar als je er echt voor gaat zitten voor die platen van hem die ja, dus best wel experimenteel en ingewikkeld uh, zijn, dan... Kun je er echt ontdekken dat het ook echt wel mooi is? Boniver, Hallie en daarvoor Justin Vernon. Justin Vernon die zit in Bonivaire. Hij doet mee op de nieuwe zin van The Japanese House en die heet Dion. En sowieso die Justin Vernon die is maar behoorlijk druk met met bon Ver. want hij deed mee op een liedje van Taylor Swift. Dat nieuwe album Folklore. En hij heeft ook of de band heeft dus ook zelf nieuwe muziek. En dat nummer heet A U -A -T -C. Dus het is uh, ja, altijd een beetje eigenwijs en ingewikkeld. Maar als je ervoor gaat zitten, dan ontdek je heus wel dat het mooi is. En natuurlijk best, ja, best wel een mooie herfsttrack. Uh, ja. Als je ook nog een herfstliedje hebt, dan mag je hem doorgeven via 013 534 134 Of via Facebook, dat is eigenlijk nog veel handiger. via facebook.com/slash going alternative radio. Even weer een beetje up tempo in excess. Suicide Blonde. Succes! Suicide Blunt nou ja, Uiteindelijk was hij zelf ook degene die Suicide pleegde De zanger van deze band, Michael Hutchins Overleden door ophanning Of zijn dood opzettelijk was, zelfmoord Of een ongeluk tijdens een uit de hand gelopen masturbatiesessie auto-erotische asfixie, oftewel uh, wurgseks, dat blijft onduidelijk. Het uh, officiële auto adoptie rapport vermeld zelfmoord. In excess, en dan de plaat nog steeds Suicide Blonde. Ja, die Jeff Tweedy, die zit ook niet stil, hè? Wie? Jeff Tweedy. Dat is uh, de zanger en de gitarist van de band Wilco, waar ik zo meteen ook gewoon uh, iets van ga draaien. Maar eerst hij even solo. Uh, Wilco zelf, de band, die kwam uh, vorig jaar met een nieuw album. Maar nou komt dus de frontman van die band zelf met een uh, nieuw soloalbum. Zijn vierde solo album wordt dat alweer. Uh, komt later dit jaar uit. Love is King, zo heet dat. En uh, vorige week uh, kwam uh, daarvan uh, het eerste voorproefje uit. En die uh, ga ik je nou voorschotelen. Jeff Tweedy en Guess Again. Het Dit is een beetje, denk aan uh, Deus, hè? Dit, ja. Ja, het uh, kwam van uh, Yankee Hotel Foxtrot uit uh, 2001. Aan het al werden bijna voorspellende eigenschappen toegeschreven. Alhoewel uh, Yankee Hotel Foxtrot werd opgenomen door de terroristische aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001, trof men in uh, ja, en op de plaats diverse verwijzingen naar deze gebeurtenissen aan. De geblende release datum van het album was 11 september 2001, maar werd op het laatste moment verschoven. Jeff Gordinger van Entertainment Weekly zag de torens van het W-trend. W. -trend, uh, uh, w uh, zo. Nog een keer, het World Trade Center terug in het gebouw op de hoestfoto dat in werkelijkheid Marina City heet en in, het, uh, in Chicago staat. En ook hoorde men in de teksten van onder andere Jesus, Etret, uh, Jesus Etc. en Ashes of American Flags referenties naar de aanslagen. Wilco, mooi hè? Ja, dit is echt wel herfst uh, herfstliedje dit. Eh... Uh, nog een keer die zin. Het is echt wel een mooi euh, melancholisch herfstliedje. En, euh, nou ja, van melancholisch gaan we gewoon echt naar deprimerend. En ja, je houdt ervan of je vindt het verschrikkelijk. Ik vind het echt hartverscheurend mooi. Dat is uh, muziek uh, van The National. Maar niet in dit geval van The National zelf. Maar van de zanner, de frontman van die band. Matt Burnener. Uh, want die komt op 16 oktober met zijn eerste soloalbum. Serpentine Prison gaat het heten. Daar is nou een nieuwe signal van. Hij is de man met dat regenwolkje boven zijn hoofd. En dat hoor je ook wel terug in zijn muziek. De nieuwe signal die heet One More Second. Prachtig. The last time we were together. Lately it feels like Forever, and the way we talked last night, it felt like a different kind of the fight. Don't lie to me, you know that I believe you Always in love with someone If it ain't me, come on Just give me a little more time Give me a little bit of warning Baby, I'm gonna be fine When I figure out where I'm going Why can't you just tell me what you're doing here? Dry my eyes Give me one more day to realize Smokes in our eyes are in the distance Either way we're gonna miss it Give me one more year to get back on track Give me one more life to win you back Smokes in our eyes are in the distance Either way we're gonna miss it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 One more life to win you back Smoke's in our eyes or in the distance Either way we're gonna miss it When it's gone Met, of, uh, met Burniners en uh, nieuwe single One More Second, 16 oktober 2020. Dan uh, komt zijn eerste soloalbum uit. Serpentine Prison, ik ben daar benieuwd naar. Vandaag, 71 jaar geworden, de Boss, Bruce Springsteen. 23 oktober, dan komt zijn 20ste studioalbum uit. Letter to you, dit was zijn derde uit 1975. Met de titeltrack: Born to Run.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 Dit was het Regionieuws. Dankjewel, Erik. Ja, wat hebben Public Enemy, The Black Crows en Johnny Cash met elkaar gemeen? Nou, ze hebben allemaal samengewerkt met niemand minder dan Rick Rubin. Zometeen een uur lang muziek die hij geproduceerd heeft. Gewoon omdat het kan en omdat we dat leuk vinden. Tot zometeen. Ondanks dat de wereld even stil is komen te staan. gaat de stroperij van wilde dieren en ontbossing gewoon door. Met grote risico's voor dier en mens. Wij kunnen het verschil maken met het voedsel dat we eten, de spullen die we kopen en de manier waarop we leven. Iedere dag weer. Kom in actie voor Jouw Wereld op www.punt.nl/jouwwereld. Lokale Omroep Goorle Elke maandagavond tussen 9 en 11 bij Omroep Goorle. De Music Corner, twee uur lang. Elke maandagavond van 9 tot 11. De Music Corner bij Omroep Goorle. Nog tot 1 oktober. Lokale op Scholen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgolen.nl right. tricky. It's tricky, tricky, tricky, tricky. was kinda curly Went to her house and bust her out I had to leave real early These girls are really sleazy All they just say is please me Or spend some time and rock a rhyme I said it's not that easy It's tricky to rock around to rock around That's right on time is tricky How is it that It's tricky Tricky Tricky, tricky.